Thank you.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 Amar, ma makio non cara, non lo sperar da me, no, no no no non lo sperar dame makio non tamiokara non lo sperar da me. Non, sperare, non lo sperare non me, non lo non non non non non non, non, sperare, non lo sperar da me. Credo per penar così formi penar così credo mi lagnero tacendo tu mia sorte amara. Io non ti amo non lo sperar no no no no, non lo sperar ma me. Mio non ti amo non lo sperar da sperare, non lo sperar da me, non sperare, non lo sperar da me, non lo sperare dolor lo esperadme no lo esperao no lo esper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 En presto betekent snel. Isabelle Faust speelt piano, of speelt viool. Ik zeg het nou goed. Isabelle Faust speelt dus viool. En Alexander eh, Menikov speelt piano. <tied>